De Marx Brothers Radio Show, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag deel 17, Rembrandt en Ravelli, oude meesters in de bocht. U blijft dit weekend op Long Island. Nee, in het landhuis van mevrouw Thorndike. Ah, nee, jammer, hè, meneer Rathalie is daar ook. Maar misschien kalender. U spreekt met de Thorndike-residentie. Ja, mevrouw Van Dijk persisteert bij haar weging om op dit moment het interviews af te geven. Ja, bericht volkomen juist en accuraat vrees ik, er is hier vannacht wel degelijk een zeer kostbare oude meester ontvreemd, een Rembrandt oh, van Rijn, van Rijn, juist. Oh, nee, niet erop heenig enkel spoor. O oh, nee, nee, nee, zeker niet, u spreekt absoluut niet met heer Van Dijk, nee, dit is de butlers. Nee, Nee, het spijt me, maar ik kan en mag u beslist geen verdere informatie straffen, Zeker niet telefonisch. Ik heb nog de eer u te groeten tot te Oh! Oh, zeer goedemorgen, mevrouw. Uh, goedemorgen, Maddoes. Was dat telefoontje voor mij bestemd? Ik vrees dat dit een uh, zoveelste journalist was, mevrouw. En had hij nog nieuws over de gestolen Rembrandt? Nee, nee niets, mevrouw. Deze man probeerde juist via mij naar het nieuws te krijgen. Oh, jee, o jee, o jee, Maddoes. Oh, serieus, mevrouw. Zeer. Die Rembrandt was toch verreweg het ja. mooiste schilderij uit mijn hele collectie. Uh. Ik schat de waarde toch al gauw op zo'n, nou, ja, 100.000 dollar. Inderdaad, mevrouw. Het was een doek van uitzonderlijke schoonheid, mevrouw. En dat is ook Overleden, velen, ja. weet je, Maddoes? Om te worden bestolen in je eigen landhuis, terwijl je tientallen prominente gasten te logeren hebt. De politie heeft nog geen enkel spoor gevonden, Nee, absoluut niet. Ze hebben geen enkele aanwijzing of verdachte, niks! Als u mij toezegt, mevrouw, maar zoiets in de gedachten, gedachte, zei mevrouw, om de heer Flywiel en zijn assistentje Ravelli te vragen deze zaak op zich te nemen. Ja, zij zijn advocaat, niet meer. En ik ben ervan overtuigd dat zij vanuit hun ervaring toch wel enig inzicht hebben in de criminele geest en de werking daarvan. Unbrained. Maatsuggestie, Mennoos. Ik zal dit onderwerp onmiddellijk met de heer Flywheel bespreken. Uh, heb je onze gewaardeerde gast al gezien vanmorgen? Ja, zeker mevrouw. Je zeker heeft Jumping Jewel laten zadelen... en is over Gimse Heuvelen weggegelopen. Oh, ho oh, oh. Maar kijk, kijk, kijk. Wat een coïncidentie. Daar komt hij juist aangepast. Oh, ja, ik zie hem. Ja, ja, ja. Meneer Flywheel, meneer Flywheel. Goedemorgen, meneer Flywheel. Het lijkt wel een rampen of iets loopt te zoeken. Ja, gunstig loopt te zoeken. Ik ben mijn paard kwijt. Ik zo tussen mijn benen door een hupskreep. Weg en voetzien. Ik snap niet hoe zo'n beesten voor me. Misschien, misschien zat het bit los, meneer. Oh, wacht, ja. Ja, ja, natuurlijk. Maar wie geeft me nou ook een paard mee met losse tanden? Ah, laat maar zitten, Jumping Joe, want dan weer thuis. Die ruikt de stal op kilometers afstand. Nou, u zegt ja, stom zijn behoorlijk, ja. Ja, by the way. Ik hoop dat de gebeurtenissen van heden nacht niet te veel gestuurd hebben. Wat? En nee, kunnen jullie die hond even weghalen, daar? Dus, gaat Ja. Eerst opzij, ja, was het maar waar zeg. Was het maar dat niet te vergelijken? Ik kan me van enige gebeurtenis van heden nacht helaas niks meer herinneren. Oh, dat ja, voor voorval kan ze dat natuurlijk ook al gisteravond bevorderen. Oh, je bedoelt het diner dat jullie serveerden. Ach, dat was nauwelijks veel slechter dan de lunch. Nee, nee. maar we bedoelen de oude meester. Inderdaad, wel. Ah, mijn lieve mevrouw zondag met die jonge meester als ik in de buurt. Wie treurt het dan om een oude? Nee, nee, nee, nee, Ik heb het over een schilderij dat gestolen is. Een eenvoudige Rembrandt. Oh, ja, eenvoudig is er een schilderij? Schilderij gestolen? Ja, gut, ik heb al in drie weken geen krant meer gezien. Weet u zeker dat het hier gebeurd is? Is dit wel het goede huis? Ik bedoel, waar is mijn assistent eigenlijk, de heer Ravelli? Ravelli, Ravelli waarom heb je mij niet verteld dat er hier een schilderij is gestolen? Waarvoor denk je dat ik je heb ingehuurd? Mijn baas, ik wist niet dat er iets gestolen was. Ja, ik ook niet, maar je had het toch kunnen vragen. Hè? Je hebt gelijk, baas. Neem alsjeblieft niet kwalijk. Is dat alles wat je te zeggen hebt? Neem alsjeblieft niet kwalijk. Ravelli, je bent een incompetente, ijdele, ondermaatse kwast. Ik haal het nog een keer voor de zekerheid, hè. Een ijdele, incompetente, ondermaatse kwast. Ja, baas. Zie je wel? Als je man was geweest, zou je dat niet gepikt hebben. Zou je boos geworden zijn? Ja, baas. Pas op, Ravelli. Toevallig kan ik het ook zonder jou stellen, hoor. Ja, baas. Ik heb het ook zonder je vader kunnen stellen. En zonder je grootvader. En zonder je oom. Ja, maar om jou weg. Dat geldt ook voor jou, zondag. En voor de mij. Niet u niet vragen, mevrouw. Uh, uh, zeg het maar, zeg het maar, Madus. De, de politie is weer just arriveerd, Ah, heel goed. Laat een sterke arm maar binnenkomen, Meadows. Zoals u wenst, mevrouw, zoals u wenst. Oh, dus dat is het spelletje dat hier gespeeld wordt, hè? Politie, hè? Nou, als je maar niet denkt dat ik me zonder slag of zou oh, te arresteren. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee, nee, nee, laat u maar zitten. Ik. ik zal de zaak verder wel met, met, met uw advocaat afwikkelen. Maar Henny, ga je een brief dicteren. Pak papier en potlood in Steno graag. In Steno? Ik weet niet hoe ik dat verstaan, was. Oké, okay, dan praat ik wel in afkortingen. Goed, was. Lees even terug wat je hebt. Nee, laat ook maar. Ik begin opnieuw. Aan de hooggeleerde heer Charles D. Vasserslogel, ...per adres Vasserslagel, Slogel, Vasse Slegel, en McCormick. Consuste. Hoe speel je Consuus, baas? Hè? Nou, maak er maar een comma van. Mm. Even kijken, hoe zal ik verder gaan? Oh ja! Lieve Elsie! Nee, nee, laat het lieve Elsie maar weg. Ik kan Elsie dus gewoon laten zitten. Als dat jouw manier van doen is, ga rustig je gangen, Rebelli. Maar ik hoop dat Elsie dat niet pikt en je laat vervolgen wegens moedwillige verlating. Waar was ik gebleven? Oh ja, ja. ja, oh ja. nee, nee, aan de hooggeleerde heer Charles die vastgesloten. Bergadres vastgeslagen, vastgesleten, vastgesloegelen met McCormick. Hey. Mijne heren, vraagteken. In antwoord op uw sch 5 J L -O -A het volgende stuur ...svp... V P u naar ondergetuig E E A I .betre V betreft quotes een quotes een quotes aanhalingstekens openen openen aanhalingstekens sluiten uh. hopen dat u dit een goede gezondheid bereikt ...verblijven wij met vroeger en ze en ze en ze dat wat ze bereikbaar is. Laat ze dat zelf maar uitzoeken. Kan me niet overal druk om maken. Zo, mevrouw Sondijk, daar bent u weer. Ja, ja, ik moest even met de inspecteur van politie praten. Doet u geen moeite, mevrouwtje. Deze zaak is verder strikt tussen uw juridisch adviseur en de mijne. Komt ik voor mekaar, mevrouw. jij dan even buiten gevel, hè? Lees mevrouw hier liever even onze protestbrief voor... Oh ja, moet u horen. Dame... Aan de hooggeleerde heer Charles D., Fasjeslogel, Pagadres, Fasjeslager, Fasjeslegel en McCormick. Ja, ja, nou, nou, je bent Fasjesloegel, vergeten, ja, Ravelli. Uitgeregd, ja. de enige van het hele stel die kan lezen. Als zijn bril niet beslagen is, tenminste. Oh, dat doet me eraan aan denken, zegt dat we een ruitenwisser moeten bijsluiten, hè. Nou, wat staat er nog meer in de brief? Lieve Elsie, laat me zitten. Nee, Ravelli. <lacht> Kluts. Jij zou Elsie laten zitten. Nou, klinkt het net ook. McCormick Elsie laat zitten. Je moet dat omdraaien. Dan laat Elsie met McCormick zitten. Als jij te lachen bent. Staat er nog meer in de brief? Mijn heren, vraag Zeer goed, zeer goed. Goeie tekst. hè? Gavelli? Nou, lees verder. Ja, daarna heb je een heleboel dingen gezegd... die me niet zo belangrijk leken, baas. Dus die heb ik maar weggelaten. Weggelaten? Die heb je maar weggelaten. De kracht en de spirit van deze brief... Het lichaam en de ziel, achterloos geschrapt. Zeg dat nog eens baas. Een, een achterloos geschrapt. Goed zo. Een brief zonder body. Wel nou, ja, verstuur maar, zeg, doe maar op de post en vertel erbij dat de body later komt. Ja, maar ik past Jouw niet... Jouw body dus, hè? Ja, maar ik toch niet in een envelop, baas. Een envelop? In een kist, rawellie. En dan plak ik een briefje op de bodem met de tekst deze kant boven. Ja, maar denkt u, meneer Flybiel, dat mijn advocaat die brief ook zal begrijpen? Ja, zo moeilijk is die anders niet, hè? Eerst het adres, dan mijn heren vraagtekenen, lieve Elsie, laat maar zitten. Ja, en het slotbaas, quote, een quote, quote, aanhalen en sluiten. Nou, klasse hoor, Ravelli, maak er maar gauw twee afschriften van... en gooi het origineel zo vlug mogelijk weg. En gooi daarna de afschrift ook maar weg. Stuur alleen met de postzegel, per express, aangetekend, en als luchtpost. Als luchtpost, per vliegtuig. Dat is dubbel, Ravelli. Ja, maar toen ik de eerste keer zei, stond ik niet naar mezelf te luisteren, baas. Ravelli, je hebt het verstand van een kind van vier... En zo'n kind is dan nog blij dat hij het kwijt is. Meneer Flywheel, ik hoor dat u een beetje ontstemt bent. Hoe nou zegt u me rustig vals? Zoals we ze Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar iedereen is toch een beetje van slag. Dat, dat is waar. Allemaal op, op, op, door dat gestolen schilderij. Dat is waar, ook. er is hier een schilderij gestolen. Geen zorgen, dame. Alles komt piekfijn voor elkaar. Wacht maar tot we 24 uur verder zijn. En wij de zaken de politie overdragen. Mogen zij er verder van werken? M mevrouw Zondijk, deze hele zaak... Lijkt momentaal een mysterie voor u, maar mijn assistent heeft gelijk. Wacht tot het weer morgen is, dat doen wij ook. heb u, herinnert u zich de zaak van de verdwenen Charles Ross? 24 uur hebben Ravelli en ik aan die zaak gewerkt. En vonden wij Charles Ross, Ravelli? Nee, sterker nog, we zijn daarna zelf vijf jaar zoek geweest. Ik wil even over, wil Ja, maar natuurlijk, mevrouw. Kan ik mevrouw Volmaak even kijken? Wie mag ik annonceren? Ja, ik ben een journalist van de Morningstar. Ik zou mevrouw graag gesproken hebben over de ja, rembrandt die gestolen is. Ja, ja, ja, ja, ja, laat maar even, mijn doos. Hier ben ik al. Ik zal meneer wel even ontvangen, <laughs> uh, meneer de journalist. U mag in uw krant laten afdrukken dat ik er het volste vertrouwen in heb dat mijn gestolen oude meester wordt teruggevonden en dat het mysterie volledig zal worden opgehelderd. Ja, mag ik eruit begrijpen mevrouw dat de politie iets op het spoor is? Nee, dat helaas niet. Maar de bekende en befaamde speurderadvocaat, de heer Boldorf T. Flywheel... die mij de eer heeft aangedaan hier ook nog te logeren, Ze heeft aangeboden zijn kennis en wetenschap in te stellen van een snelle oplossing. Vandaar mijn optimisme. Ja, in dat geval, mevrouw, denkt u dat ik heel even met de heer Flywheel zou kunnen spreken? Oh, zeker niet. Hij heeft zich geheel en al op de zaak gestart. Ik denk er niet over om hem nu uit zijn concentratie te halen. Nou, ik had hem alleen maar even willen vragen hoe hij nou zo'n zaak als deze bijvoorbeeld aanpakt. Hè? Waar moet je beginnen, hoe moet je dan verder, dat soort vragen. Ah, ah, ah, u bedoelt zijn theorie. Uh, ja. ja, ja, ja, kijk, kijk, dat soort dingen bespreken we niet met mij, hè. Maar met zijn assistent, de heer uh, Raven. Ja, het enige dat ik toevallig heb gehoord is dat de heer Flywheel om een exacte kopie van het gestolen schilderij heeft gevraagd. En dat schijnt zeer belangrijk te zijn bij de verdere aanpak van dit hele van van De Mevrouw Zorend! Oh, wacht eens even, dat lijkt haast wel, de heer Flywiel die beroept. U moet me even verontschuldigen. Hè? Als ik nader nieuws voor u heb, zal ik uw redactie bellen. Ja, een ja. bijzonder graag, mevrouw. Hartelijk dank. Ah, oh, mevrouw Sondheim. Ja, ja, ja, hier ben ik, meneer Farkin. <laughs> Hebt u al enig spoor van de dieven gevonden? Geen zorgen, mevrouwtje. Ik had me exact tien minuten in de zaak verdiept... of mijn horloge was al weg. Ja. Het gek is, het liep al niet, hè? Nee. Maar nou heeft het toch mooi de benen genomen, hè? Momentje, ja, hoor. Nou, oh, oh nou mijn horlogeketting ook al verdiept. Maar gelukkig, ik heb mijn vestzak nog. Hoewel, nou ja, het betekent dus dat de dieven of dieven nog steeds heel dicht in de buurt zijn. Oh, oh, oh, meneer Flynew, wat een ontzettend eng idee. Ja, inderdaad. Als je ziet wat ze tot nu gestolen hebben, zeg ik bedoel een oude Rembrandt, hè. Mijn horloge. Ja. Toch een ergstuk van mijn bed. Ook oh, mijn grootvader, ja. D dat zou het me in uw geval ook zorgen maken, hoor. Ze zijn duidelijk op antiek uit. Neemt u niet kwalijk, mevrouw uh, Wat is er aan de hand, Bandoos? Ik heb hier de kopie van het gestolen schilderij, mevrouw. Zoals u weet, heeft de heer Flybillion gevraagd. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja ziet u, mevrouw Sondijk, kijk. Deze kopie kan me wellicht helpen om de zaak nog sneller op te lossen. La, laat mij maar eens even kijken, Mendels. Alsjeblieft, meneer. Ah, ah, ja. Ah. Uh, uh, uh, heeft, u, heeft u dus nu een spoor gevonden, meneer <spoor, Mevrouw, Zeg maar rustig, dat ik de zaak op een na heb opgelost. Dit schilderij is ondertekend door een Rembrandt. De crimineel heeft als het ware zijn vingerafdruk achtergelaten. Rembrandt! Ik zal hem nog hier van aan te gaan avaleren... met deze snowdaart in aanraking zijn geweest. Maar, maar, maar meneer Flaniel, Rembrandt... Die, die is toch al lang overleden? Wat overleden? Er is het er nog sprake van moord ook. Oh, maar wacht even. Nou wordt mij veel duidelijker... De Ravelli, ik geloof dat zojuist het laatste stukje van de puzzel op zijn plek is gevallen. Puzzel? Je bedoelt niet zo'n grote afbeelding zo'n kartonnen doosbaas? Nee, ja, ja, natuurlijk bedoel ik dat wel, Ravelli. Je zult thuis toch zelf ook van een puzzel hebben. Toevallig ja. vorige week gekocht, baas. Oh ja. En wat denk je? Kom ik thuis, ligt het ding maar in 500 stukjes. Ja? En? Nou, toen ben ik ermee teruggegaan en toen heeft die verkoper de stukjes er allemaal in elkaar gepast. Aardig. Ja, nou is best weer een leuke plaat. Zo'n zigeuneriddetje staat erop. ...zie je veel met twee van die grote blote tranen op de wand. Oh, wat zie je, Rabelli. Rabelli, ga, ga daar staan. Zie jij ook iets eigenaardigs op dit schilderij? Ja, nou zeg, hartstikke leuk. Hou je een beetje in, wil je? Zo leuk is het er ook. Maar heb jij, heb, heb jij ooit wel eens een boom gezien... Zoals die boom hier op dit schilderij? Maar dat is geen boom, baas. Dat is spinazie. Spinazie? Hoe kan dat nou spinazie zijn? Je ziet toch nergens een hardgekookt ei, hoor? Nou, ik dacht toch echt dat het spinazie was. Maar ja, dan komt natuurlijk nog wat dat zand dat er omheen zit. Maar nader inzien, baas. Nou, eens dus kijk, Het is volgens mij de ruwe schets van een naakte vrouw. Van een naakte vrouw? <lacht> Ravelli, kijk eens hier. Ik heb hier een foto. Van mijn oudoom Hector. Wat zie je op die foto? Een naakte vrouw, baas. En, en hier dan, hier maar eens kijk, op dit 10 dollar budget. Met daarop de beeldenis van de grondlegger van onze democratie. Wat zie je er, in? Sorry, baas, maar volgens mij is het ook een naakte vrouw. Ja, maar hoe kan dat nou, wel? Omdat ik overal een naakte vrouw in zie, baas. Dat heb ik al voor jongs af aan. Ja, maar dan moet, je, dan moet je toch eens nodig naar een psychiater. Ben ik al geweest, baas. Maar die heeft me van zijn bank geschopt. was boos op me. Omdat Ik steeds dame tegen hem. zei. Ja. Sondijk. Ja. Nee, Neemt u niet kwalijk, meneer. Ja, Mevrouw nee, ja, u kunt me beter uit de buurt. ...van mijn assistent blijven. Meneer Ravelli blijft plotseling een, een ziener te wezen. Oh nee, zeg wat interessant. En, en, en meneer Ravelli, wat ziet meneer Ravelli Nou, u alsof? zou het niet willen weten, mevrouw. Ik hey, baas, mag die oude blote merrie weer op stal? Uh, oh, meneer Fleimiel, geeft de heer Ravelli nu een interessante aanwijzing? Zeer zeker, zeer zeker. Laten we een gegeven paard niet in de bek kijken. Maar, want zo fris ruikt het nou ook weer niet. Hé, hé, hé, paard, zie je dat dit schilderij linkshandig geschilderd is? Kijk maar naar de handtekening van die Rembrandt. Die staat in de rechterhoek. Je hebt gelijk, Ravellien, scherp gezien. Dus willen we het mysterie oplossen... dan moeten we op zoek naar een linkshandige schilder. Maar allereerst moeten we het motief van de boef ontdekken. Wat kan nou het motief zijn geweest van de boef? Die dit schilderij verdonkere donkere maand heeft. Ik weet het, baas. Diefstal. Baas? Baas? Oh. No Wat nou, Pierre? Wat een nieuws, baas. Mevrouw Zorendijk heeft net bekend gemaakt... dat ze beloning uitloopt van 5000 dollar... voor iedereen die het gestolen schilderij terugvindt. Dat, dat is voor ons dus 10.000 dollar. En, en nou heb ik een idee hoe we dat ding zouden kunnen vinden. Kijk baas, in deze zaak moeten we net doen als Sherlock Holmes. We moeten een clue zien te krijgen. Dat deed Sherlock Holmes ook. En weet u hoe dat gaat? Nou? nou kijk, je zegt tegen jezelf, wat is er aan de hand? Ja? En dan krijg je vanzelf het antwoord, let erop. op. Wat is er aan de hand? Antwoord, er is iets gestolen. Zeg je weer tegen jezelf, wat is er dan gestolen? ...krijg je als antwoord een schilderij. Fantastische baas. Nou, dat zijn dus de Kroes. Gavelli, ik sta versteld. Geef niks, baas. Als wij straks die duizenden dollars te pakken hebben... ...kopen we een nieuw pak voor u. Is nodig. God, dus dankzij Sherlock Holmes weten we nou dat er een schilderij is gestolen. Maar hoe moet het dan verder? Gaan we onszelf weer wat afvragen. Wie stal dat dan schilderij? Let op, hè, baas. Daar komt het antwoord. Iemand in dit huis... Ik heb nog steeds gelijk, hè, baas. Ja, ja, je kunt moeilijk ongelijk hebben... als je zelf de antwoorden mag bedenken. En, en, en wat deed zelf Holmes dan verder met al die kloes? Nou, die ging die, ja, luister, die ging die bij elkaar optellen. Nou, wat krijg je dan? Er is een schilderij gestolen. Ja? Waar was het gestolen? In dit huis. Wie heeft het gestolen? Iemand in dit huis. Nou, de rest is gemakkelijk. Als wij een schilderij dus zullen vinden... hoeven we alleen maar naar de bewoners van dit huis te gaan... ...en vragen wie de Rembrandt gestolen heeft, kopie, hè? Waar kopie, hè? Ravelli, één en... die jagers zou er goud voor je betalen... ...als lok eend. Nou, jij gaat dus naar de bewoners van dit huis... ...om te vragen of ze de schilderij gestolen hebben. Nou, gesteld nou dat iedereen nee zegt, wat dan? Dan gaan we naar het huis van de buren, Ja, ja maar ik weet niet of je het gezien hebt... ...maar dit landhuis staat moederziel alleen... Er is helemaal geen huis van de buren. Ja, daar zit er niks anders op dan dat wij er zelf een bouwen, baas. Dat is mannentaal. En wat voor uh, huis had jij in gedachten, Ravelli? Dat zal ik je vertellen, baas. Wat dacht u van iets kleins? Landelijk, liefelijk en comfortabel. Dat heb je mooi omschreven, Ravelli. Niks pompeuzigs, hè, met licht en gewelven. Maar gewoon een gezellig klein onderkomen waar je waar je, je thuis kunt voelen, hè met een open haagje, telefoontje, zodat je je vrouwtje op kunt bellen om te zeggen dat je wat later komt, of dat je moet overwerken. Jij ja, ja, wacht even, verbaasd. Leg ik dit papier op tafel? Ja. Ja, en dan zal ik een tekening maken. Oké. Okay. Als we ons huis nou eens hier neerzetten? Nee, he? nee, nee, nee, nee, nee. Volgens mij moeten we het aan deze kant van de laan bouwen. Anders moet die kleine, als hij naar school gaat, steeds dat gevaarlijke kruispunt oversteken. Dat is niks. Nee. Trouwens. Uh, die hele kleine vind ik niks. Nou, baas, dan zitten we toch hier. Nou, kijk eens, daar staat het nog keurig. En zo gewoon makkelijk ook. Ja, uit. is waar. Ja, je hoeft alleen maar de deur open te doen, naar buiten te stappen. Daar sta je dan. Waar sta je dan? Buiten. Ja, maar ik vind het te koud buiten. Ik wil weer naar binnen. Ja, ze heeft er even moeten wachten tot het huis gebouwd is, baas. Nou, het enige wat we dan nog moeten doen is dat schilderij vinden. Kijk, nou gaat men zulk Holmes weer werken. En wat krijg ik als clue? Nee. Dat we het huis zo vlug mogelijk moeten bouwen. Want de schilderij ligt daar ergens verstopt. Ja, ik heb de laatste tijd misschien te weinig slaap gehad, hoor. Ligt het aan mij, maar het is me allemaal nog niet helemaal duidelijk, hè? Laat me nou nog eens rustig op die tekening kijken. Hé, hey, Ravelli, zou dit het schilderij kunnen zijn? Dit hier, in de kelder? Eh, baas, dat is de kelder niet. Dat is het dak. Het dak? Misschien sinds wanneer ziet het dak van een huis dan helemaal aan de onderkant? Kijk, ik heb het dak in de kelder getekend Dat voorzorg. Als het nou gaat regenen, dan kan je nooit lekkage krijgen. Handig, hè? Nou, wat wat zeg je ervan? Goed, hè? Als u dan hier even het koopcontract wilt tekenen. Ja, nou, overvalt u me wel een beetje, hoor. Ik zou toch nog graag even met mijn man willen overleggen. Kunt u misschien vanavond nog even terugkomen? Oh, wacht even. U bent getrouwd? Ja, u ziet toch dat ik al die tijd. Ik zit te handwerken. Ik ja. ja. ben een klein broekje boek aan het breien voor mijn ja. kleine meid. Ja. Die is bijna net zo groot als u. Oh, nou, Dat is handig. Hè? Kan ik er misschien wel eens van lenen? Ja, genoeg geduld, Travelli. We moeten het schilderij in handen zien te krijgen. Maar hoe? Dat is voor mij nog niet goed uit de verf gekomen. Laat het maar aan mij overbaas. Ik denk dat ik de keuken wit schilder. <laughs> nee. Voor de eetkamer lijkt me groen wel een mooi keer. Nee, Gavelli, ik heb het over de boef die we nog moeten vangen. En als we hem dan eenmaal hebben, wat, wat doen we dan met die kwast? Dat staat net te vertellen, baas. De keuken wit groen voor de eetkamer. Ja, ik heb het niet over een keuken of over een eetkamer... ik heb het over een schilderij dat gestolen is. Een oude Rembrandt van de oude mevrouw Zondijk. Gaat er nou misschien ergens in dat donkere gat van je hersenpannenlampje branden, Ravelli? Geen idee waar het over heet, was. Ja, u moet weten, ik ben helemaal vreemd hier. Ja, en ik ben een van de pelgrimfasers. Nou goed... Maar Ravelli, je kent mevrouw van Zondijk toch nog wel? Vijfduizend dollar beloning, dat, dat moet je je toch nog kunnen herinneren? Nee, maar uw gezicht komt me wel heel bekend voor. Ik weet zeker dat ik u ooit ergens heb ontmoet. Als ik wist wat dat geweest was, zou ik die plek alsnog plat branden. Hé hey, baas, ik ben er weer hoor. U zei vijfduizend dollar. En in een flit zag ik het voor me. Wat? Een soort van visioen. Ik zag zo goms met in zijn hand de laatste ontbrekende klok. Dat schilderij is helemaal niet gestolen, baas. Meen je dat nou wel, Willi? Wat is er dan mee gebeurd? Dat schilderij is verdwenen. Weet je wie dat gedaan hebben? Huh? Motten. Dat schilderij hulpgevreden door de motta. Rikshandige motta. Baas, we hebben deze zaak wel kundig opgelost. Nee, nee, Willi, je hebt de zaak. Jij hebt de zaak opgelost. Ga naar mevrouw Zondijk en vertel haar het goede nieuws. En neem gelijk onze beloningen ontvangst, hè? Opgegeten door linkshandige motten. Dat ik dat over het hoofd heb kunnen zien. Knap, werk? vindt u niet baas? Ja, Revelli, je zal wel moe zijn, hè? Moet eens niet een poosje gaan liggen, hè jaartje of drie? Meneer Flywheel, meneer Flywheel. Oh, daar is mevrouw Zorndijk weer. Let toch niet steeds op dat gewicht. O, oh, ze valt er weer af, oh, baas. Gaat er vijfduizend dollar lichter Maar Meneer Flywheel, er is iets heel eigenaardigs gebeurd. Uh, Mot dat nou? Ja, even wachten, mevrouw Zorndijk. Eerst wij, wij hebben groot nieuws voor u. Wij hebben net ontdekt wat er met uw oude meester is gebeurd. Dat schilderij is opgevreten door de motte. Dus als je nu even die 5000 dollar beloning uit die beurs wil halen. 5000 dollar beloning, waarom? Het kamermeisje heeft het schilderij zojuist onder uw bed gevonden, meneer Raffelli. Het valt me weliswaar eens heel zwaar, maar ik moet de politie gelijk geven. Wij verdenken uren van die Rembrandt gestolen te hebben. Mevrouw, het is een zware beschuldiging voor zo'n lichte jongen. Raffelli, wat heb je hierop te zeggen? Dat ik met 3000 dollar ook genoegen neem. Meneer Raffelli, hoe durft u? U staat onder zware verdenking. Bovendien moet ik hierbij nog aantekenen. Natuurlijk aantekenen. Ravelli heeft de schilderij zo lang verstopt... om het straks als verrassing aan te bieden... tijdens de huwelijksreceptie. De huwelijksreceptie? Wie gaat dan trouwen, baas? Jij, Kluns. Ja, maar met wie dan? Met, met mevrouw Sondijk natuurlijk. Ik denk er niet op. En wat dacht je van mij? Geen haar op mijn hoofd? Nee, ik wil niet. Ravelli, gebruik je laatste restje verstand, man... Wat heb je nou nog te willen in jouw positie? In mijn positie? Hopas, dan is het een motje. <tok> U heeft geluisterd naar aflevering 17 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven radiofeuilleton. Advocatenkantoor Flywheel, scheister en Flywheel in de bewerking van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van hier Zaken. Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli. Maria Linders als Miss Dimples en secretaresse. En verder hoorde u ook de stemmen van Elsje Scherjon, Arlers van der Schier en Olaf Wijnands. Geluiden Jan Zeidel.